Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam zijn twee mensen om het leven gekomen. Of de dode voetgangers, fietsers of andere weggebruikers zijn is nog niet duidelijk. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was is doorgereden. De politie roept getuigen op om zich te melden. De stuw in de Maas bij Grave is hersteld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Vrijdagochtend ging de stuw stuk tijdens werkzaamheden. Het water stroomde vervolgens hard weg uit de Maas. Rijkswaterstaat verwacht dat de waterstand tussen Sandbeek en Grave langzaam weer zal stijgen. De scheepvaart kan dan zondagmiddag weer hervat worden. Alle 2900 derde landers die zijn gevlucht uit Oekraïne houden recht op opvang in Nederland totdat er een definitief oordeel ligt van de Raad van State. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van der Burg besloten. Aanleiding voor het besluit is een spoeduitspraak van de Raad van State. Een derde lander uit Tanzania mag hier blijven tot de Raad van State een definitief oordeel heeft geveld over het recht op opvang. De Amerikaanse topdiplomaat Bill Richardson is overleden. Richardson werd wereldwijd bekend als bemiddelaar met vijandige regimes over vrijlating van Amerikaanse burgers. Hij gaf zichzelf daarom de officieuze titel staatssecretaris van boeven. Het lukte Richardson bijvoorbeeld om lichamen terug te halen van Amerikaanse militairen die in de Koreaanse oorlog waren gesneuveld. Recent werd hij ingevlogen om te bemiddelen over de vrijlating van basketbalspeler Britney Griner... die in Rusland was opgepakt. Bill Richardson was 75 jaar. Het weer. Vannacht brede opklaringen en op veel plaatsen wat nevel of mist...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 6.9 is... ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. met een hoofdletter Z van zon zee Zandvoort en Zommerhit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 Yeah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 Zo mooi briljeren, wie zou het niet doen? Wie zou het niet doen? Wie zou het niet doen? Wie zou het niet doen? Wie zou porque niet doen? Wie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 Get up stand up strut your funky stuff go. 9 is zon zee en zomer -hits. zomer -hits.